9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journalist... had de avond voor zijn daad een oud-gevangene doodgeschoten. Het heeft minister Jambon van Veiligheid tegen de Belgische zender RTL gezegd. Het 30-jarige slachtoffer werd in zijn huis in Marche en famine gedood. Een neef van de dader zou tegen RTL hebben gezegd dat hij naar hem op zoek was. Gisteren bracht de dader nog eens drie mensen om het leven... waarna hij door de Belgische politie in Luik werd doodgeschoten. In Parijs is de politie begonnen met de ontruiming van het grootste illegale kamp in de stad sinds eind vorig jaar wonen er tussen de 1500 en 2000 migranten. De burgemeester had hierop aangedrongen vanwege de mensonterende toestanden. Ook hulporganisaties sloegen alarm over de slechte leefomstandigheden... in het kamp aan een kanaal in Parijs. De migranten worden nu verspreid over zo'n 20 tijdelijke opvangplekken in de stad. Daar wordt hun identiteit gecontroleerd en gekeken naar de asielstatus. Sinds juni 2015 heeft de Parijse politie 29 illegale vluchtelingenkampen ontruimd. Bij elkaar woonden er zo'n 8. 22.000 mensen. GroenLinks, D66 en ChristenUnie in de gemeente Utrecht... zijn het eens over de vorming van een nieuwe coalitie. De fractievoorzitter van GroenLinks, de boer... twitterde rond middernacht dat de drie partijen een akkoord hebben bereikt. Vrijdagmiddag presenteren ze het akkoord... en wordt het nieuwe college in Utrecht bekendgemaakt. Voetbalclub Excelsior heeft een nieuwe hoofdtrainer. Adrie Poldervaart volgt Mitchell van der Gaag op. De fysiotherapeut behaalde onlangs zijn trainersdiploma. Excelsior wordt dan ook zijn eerste club in het betaalde voetbal. Poldervaart tekent een contract voor twee seizoenen bij de Rotterdamse club. Het weer, eerst vrij veel zon, maar later in de middag ontstaan stapelwolken... en valt er verspreid een onweersbui met kans op hagel en veel regen. De temperatuur ligt tussen de 23 en 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag Lekker hé hey Jeroen <laughs> Ja ja, zondag De tweede helft bij de meeste wedstrijden Is of gaat beginnen En wij zitten hier nog steeds Met Jeroen Kroes, trainer ja. Van de HFC Zaterdag ja, en nieuw bakkentrainer voor de Kastrikum voor het volgende seizoen. Want dat, dat is het volgende gedeelte van, van het gesprek waar het straks over zal gaan. Maar Jeroen had een speciaal verzoek. En daar moeten wij als sportverslaggevers en als sportteam toch al aan voldoen. doen. Want de naam Kroes is natuurlijk heel magisch. Ja, ik, ken, eh? ik ken alleen Jeroen. Ja, ja, nee. ja, goed. Nee. Om, binnen de voetbaltermen uh, is, uh, is Jeroen natuurlijk. Uh, ja, hè, zeker, maar zeker. Uh, op, het, uh, op het wat, wat, wat, wat vocale gedeelte? Ik ja, heb het we niet over het. het vocale gedeelte. Nou, niet, dat, maar dat beperkt zich niet tot het uh, vocale gedeelte. Want ik heb gisteren een gesprek met Jeroen gehad. Ja. en um, hij sloot uh, zijn uh, betoog af met. dit was het seizoen van ons. Ja. ja. ja en laat het nou zo zijn dat. Uh, uh, broer Walter. Ja. Uh, dat, waar, dat, dat ging ook naartoe. Het, het nummer opnieuw heeft uitgebracht, hè, Jeroen? Ja, met het Metropool Orkest. Ja. Zeker en ik later. had de afspraak met Jeroen dat zijn broer bij mij langs zou komen, maar ik heb nog steeds die check niet. Uh... Hij heeft J geen tijd denk Ja, <lacht> dat is het. <lacht> maar goed, dus uh, ja, we kunnen niet anders dan uh, in ieder geval eventjes de nieuwe single van Wolter draaien, toch? Ja, hij duurt wel vijf minuten. <lacht> ja, dat vinden wij niet erg. Nou, Gewoon draaien dat ding. Ik... Dat betekent dat uh, vijf minuten Hennie nee. stil kan zijn. <lacht> Duister wanneer je bang maakt Dwingend in haar begrip Meters hoge golven Brekend op een klip Dromen dat ik vast zit Op een zinkend schip Dan ben jij de deur Die open gaat Ik voel de warme zon en weer kleur op mijn gelaat. Langzaam word ik wakker, jij komt dichterbij. Zij de zachte haren vallen over. Sklagen boeren, altijd steen en been zwinden zijn de versers door in wetten. Een maand kan het duren voor ik jou zal zien. Wordt het weer de lente of de herfst misschien? Leg me erbij neer dat jij maar één keer komt Dat zij seizoen van ons waarin de tijd verstond. Wat de mensen zeggen Het laat me koud, ik aanvaard me lot Als jij maar van me houdt ja, geef me extra warmte Als mijn hart ooit bevriest Maar het angst dat ooit If I'm lost, for the least, when you never Steen en winter zijn de vissers door in netten. Helemaal een het kan het duren voor ik jou zal zien. Wordt het weer de lente of de herfst misschien? Dagen zal ik tellen als de winter valt. Bij de telefoon als de champagne genadigd, weg me erbij neer. Dat seizoen van ons waarin de tijd verstond Wat de mensen zeggen Het laat me koud, ik oud Er wanneer dat jij maar één keer komt Dat seizoen van ons waarin de tijd verstond Wat de mensen zeggen, het laat me koud Het seizoen van ons. Van Jeroen Kroes. Ja, zo op iedereen zijn eigen dingetje bij uh, muziek. Hè. Het, uh, voor Jeroen uh, kijkt het terug op het uh, seizoen HFC. HFC zaterdag. En uh, uh, voor mij is dit nummer uh, van oudsher ook nog uh, uh, van emotionele waarde. In welk opzicht uh, even ah, zo Dit was toch te wel zijn? een van, uh, van de nummers zeg maar, voor mij en mijn uh, ja, inmiddels ex-vriendin. Ah. Dus ja, zo op iedereen zijn eigen dingetje bij ja, de muziek. Hoe heb je die laten lopen dan? Ja... Ja. waarom hebben ze mij laten lopen? Ja, of dingen gebeuren zoals ze gebeuren, Hennie. Dat kan gewoon in een mensenleven. Weet je, waar de ene deur dicht gaat, gaat de andere weer open. Hey, daar, heb je, daar heb je gelijk in. Mijn bent. deur is anderhalf jaar dicht geweest, maar die staat weer open. Doerrak. Dus. Ja. <laughs> Jeroen, je weet dat, uh, dat uh, ik heb jou behoorlijk gevolgd vooral vorig jaar. En ik wil toch even terug naar een, een zwarte bladzijde in jouw uh, uh, coachgeschiedenis. We maken trouwens een fout, hè, wij. We zijn in Crowd en Jaap uh, vertelde net, hoor, je moet niet alleen maar over Luc en over uh, Piet praten, maar je moet die namen voluit noemen, want ja. niet iedereen weet waar je het ja. over hebt. Dat ja. is natuurlijk zo. Ja. Ja. ja. Daar moeten we een beetje aan denken ja. natuurlijk. He? Het is uh, heel leuk uh, dat, uh, dat hij aangeschoven is. Maar als ik op een gegeven moment denk... Ja, wie zijn dat nou? Weet je, dan Laten dan we ze al een... alle 21 even opnoemen voor jou. Nee, nee dat nou, hoeft niet. Ja, ik, maar, maar, goed, ik wil zo uh... de namen van Zaterdag 1... dat ja. hij die gewoon even voluit noemt. Maar ik wil even terug naar vorig jaar... naar die finale tegen Westerland. wel lastig. <laughs> <laughs> het prachtige team van, van uh, uh, Jeroen komt voor. Er waren een aantal spelers... waaronder uh, nou ja, de man die dit jaar ook het eerste gemaakt heeft... met zijn 12 goals... We praten over Roy Kastien. Die was ook niet fit, maar die speelde goed, jongen, die eerste twintig minuten. En HFC kwam voor. En nou is Jeroen een trainer, die zegt altijd erop en erover. Dus die knalt erin en verandert zijn tactiek. Ja, onze tactiek uh, verandert in die wedstrijd. Dat klopt. Omdat zij uh, ons, midden, uh, ons middenveld overliepen, laten we zeggen, aan de rechterkant. Met diepgang aan de rechterkant. Dus toen heb ik het uh, ja, omgezet naar vier middenvelders. En binnen tien minuten stond je met twee en achter. Ja, N dat klopt. Maar dat lag naar mijn mening niet aan de tactiek van uh, de midden nou, vier middenvelders. Dan hadden we... Ja, ik weet niet. Dat zijn gewoon keuzes die je maakt tijdens een wedstrijd. Om, uh, om die angel eruit te halen. En, uh, ja, nou, en je wilde erop en erover. Dat is jouw stijl. Nou, dat is ook die jongens hun stijl. dus uh, Maar... Weet je, we waren ook wat je zegt ook niet top fit. Dat, dat hou je, niet een hele wedstrijd vol. Dus uh, ik heb het niet vaak gedaan, trouwens, geswitst naar uh, zoals ik dat toen gedaan had, heb. Maar uh, ik heb het ook weer omgedraaid, trouwens, ja, in de wedstrijd. Dat weet. Toen werd het en nog heel spannend. Als jij, uh, als je dat twee of drie keer in de wedstrijd doet, eigenlijk is dat al niet te doen, want dat is moeilijk voor spelers. En de de huisstijl is uh, erop en erover. Ja. Dus uh, ja, en dat is natuurlijk een jong team. Dus dat, die hebben niet uit hunzelf van. Weet je, we, we leunen nu een klein beetje meer naar achteren. Om hun. Uh, uh, ja, zodat, zodat wij meer ruimte krijgen achter of tussen hun laatste linie. En uh, dat moet een trainer dan uh, doen. Voel je het als een fout? Nee, dat was gewoon een dat was, Nee, daar sta ik nog steeds achter. Dat had nou. ik nu weer gedaan. Ja. Ja. ja. Dus uh, het lag vooral aan de net niet. Uh, voetje er tegen aanzetten en het werd een goal. Of uh, ja, gewoon net niet scherp genoeg. Omdat we, we waren niet 100%. Dus. Oké, okay, goede uitleg. Even voordat we naar uh, Castricum uh, overschakelen. Hè, uh, heb ik eigenlijk nog wel één vraagje over, uh, over gisteren. Dus, uh, de laatste wedstrijd. <coughs> um, het is, wat dat betreft kan het nog mislopen. Hè? Want je staat twee punten voor zeg ik. Ja. Uh, Gelijk had speel ook voldoende geweest. Ja, maar goed. Uh, twaalf, twaalf. Uh, het is allemaal ook. Het is nog, gewoon nog een belangrijke wedstrijd. En uh, die ja. moet je gaan voetballen. We hebben het net over Lucas Verstraten gehad. Topscorer. <kijf> uh, maar die misten we gisteren. Uh, ja, we, hij was er inderdaad niet. Dat nee. klopt. Dan <laughs> nou mis je hem. <laughs> maar weet je, als je daar naar kijkt. We hadden gisteren Maarten Krul, stond linker spits. Dat is onze linksback. Olivier. Die, uh, nou wie? in de bewuste wedstrijd dat ik mezelf had opgesteld was Olivier een van de wisselspelers. Olivier wie? Ten Wolde. Uh, die, uh, ik had me in die bewuste wedstrijd opgesteld in die oefenwedstrijd tegen Dem uh -huh. uh, en hij liep kwaad weg en toen heb ik eigenlijk dat heb ik laat, uh, ja uh, even de tijd ge gegund en uh, toen heb ik hem gebeld en uh, met hem gesproken en het uitgelegd hoe ik dat bedoelde. En ja, dat dat niet meer voor zou komen, sowieso. Want dat, dat, ik heb daarna niet meer mezelf opgesteld. Want dat, gisteren had ik ook op de bank kunnen gaan zitten. Dan hadden we niet de laatste kwartier met uh, tien. Maar dat, dat, wij hebben gewoon een goed team. Dus ze hadden mij niet. Nou, zeker mij, niet nodig. Maar Olivier, die heeft dus uh, vorige week is hij. Uh, hij had eigenlijk gezegd: Ik wil niet meer voetballen. Want eigenlijk is dat een maatje. Ja, gewoon een niveau uh, te groot, te hoog om, uh, voor mij. En ik wil lekker trainen. Maar vorige week hadden wij maar één wissel. En toen vroeg ik aan hem van... "Oh, wil jij op de bank zitten? En toen zei hij van... Nou, ja, eigenlijk niet. Of moet ik mezelf weer opstellen? Zei ik tegen hem. En op het moment dat ik zei... Moet ik mezelf weer opstellen? Zei hij... nou nee, nee. Dan heb ik het voor het team over. En dan ga ik op de bank zitten. En een half uur van tijd wilde ik hem inzetten. Maar hij wilde... 20 minuten voetballen. Want hij had gewoon een beetje, was een beetje zenuwachtig. Terwijl hij het makkelijk had gekund. Dus hij heeft een, 22 minuten. Ik zeg, je hebt 22 minuten gespeeld. Dat is twee minuten meer dan 20. Dus uh, dat half uur had ook gekund. En dat deed hij hartstikke goed. Maar gisteren. Uh, Jochem kwam terug van vakantie. Jochem. En we en hebben nou, wel eens meer. Jongen, jongen, dat is een vast De, de aanvoerder op, op het veld ook. Uh, en Bart is ook de aanvoerder. Maar die heeft alleen de band niet. Gisteren dan wel. Maar ja, uh, die heb ik. Uh, ik had Olivier gevraagd donderdag na de training. Ik zeg, uh, vind jij uh, het, het heel uh, erg als ik Jochem toch opstel en jou dan inbreng? Want je gaat zeker spelen, want dat verdien je. Nou ja, en die zei ook van, uh, ja, daar ben ik het mee eens. Alleen in het clubhuis had hij een paar gesprekken met spelers. En toen zei hij wat anders. Ja. Waarop Reinier er naar me toe kwam. En uh, die, nee, die, die was heel is... kwaad op mij, want dat is een gevoelsmens. En die houdt niet van onrecht. Dus hij zei, train, hij moet spelen. Uh, want dit is gewoon, uh, nou ja, ik er wat bewoningen uit, laat maar zeggen. We zaten toen to toevallig ook aan een biertje. Dus ik zeg, Ol, oh, kom eens. En Ol wilde niet. Bart stond erbij. Dus Bart zei tegen Ol, dat dus is ook een aanvoerder. hij zegt, Ol, oh, kom maar even bij, dat is belangrijk. En Ralf stond daar ook bij. En toen zei, uh, toen zei ik uh, tegen Ol, heb ik het aan je gevraagd of heb ik het niet aan je gevraagd? Ja, dat klopt. Dus ik heb, uh, ja, sorry. En toen zei hier ook meteen, ja, sorry, ik had niet zo uh, moeten reageren. Bah, toen had ik al besloten... Olly gaat gewoon spelen vanaf het begin. En, en uh, Jochem niet. En uh, dat pakte fantastisch uit. Want Olly speelde gewoon goed. Hij kwam één keer uh, tegen die snelle speler in het probleem... omdat Daan de bal verloor. Maar voor de rest, maar uh, tien minuten na de rust... Kwam, uh, voor de rust kwam uh, zij tegen mij... na de rust, dan kan je Jochem erin zetten... want die verdient het, want die heeft zoveel wedstrijden gespeeld. Het is de avond, dus dan kan je me wisselen. Dus ik heb hem tien minuten na de rust... heb ik Ol gewisseld, publiekswissel gegeven. En Jochem erin, Nou, die gaf drie assist volgens mij... Dus uh, dat pakt er ook goed uit. Hm. Je... Maar, maar heel veel. Nou, ik <coughs> heb nog geen antwoord op mijn vraag gekregen. Namelijk. Nee, nou daar weet klant... ik ook die vraag al niet meer. Dus dat <laughs> komt goed uit. Nee, want die zal ik je gewoon nog een keer stellen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je topscorer van je, je team op dit moment met vakantie is? Ja, dat, is? Uh, dat uh, weet ik. Hij uh, is met zijn broertje en met zijn stiefvader, als ik dat zo mag noemen, is hij naar Australië twee weken. Dus, uh, en daar word je mee geconfronteerd als trainer. En uh, ja... Uh, dat, dat gaat dan wel mee in overleg? Nou ja, die, nee. uh, die vakantie had hij al geboekt hoor. Dus zoals ik ook wist dat Jochem een weekje ja. naar Ibiza ja. ging. En weet je, ik heb zoiets van, ik, uh, ik kan er heel boos op worden. Of de teleurgestelde, wandelen, maar ik verander er toch niks aan. En we, we doen het met de spelers die we hebben. Dus Maarten stond linkerspits, heb je hem gezien? Ja ja. Goeie Johnny voetballen. van het Schip aan de linkerkant. Zo speelde hij niet. Vet, goed trap. Goede voetballer, hoor. Ja, maar dat is onze linksback. Ja. En Ollie stond linksback. En later ging Daan aan die link. Dus we hebben hem niet gemist, wat dat betreft. Ja, vorige week werd de uh, Jong Ajax kampioen. Of jong uh, HC kampioen. Bij ADO 20 verloren daar met 4-2. Daar waren ook zes spelers weg. Ja, dat, is, dat, is, dat kan gewoon niet. Het is echt te gek voor woorden, jongen. Is dat nou ook meteen het lot van een, uh, van een trainer die uh, met, met amateurs uh, op dat, ja... Op, me, op dit niveau, ja, precies. De Kijk, als maak, jij he? trainer bent van Koninklijke AFC 1, mm -hmm. dan die hebben een contract. Mm -hmm. Of uh, die krijgen centjes. En helemaal niet extra bedant hoog of zo, maar die krijgen Vergoeding, ja, ja nou, Maar nou. ja, die hebben gewoon in het contract, hebben ze ook getekend voor je moet er altijd zijn. Ja. Ja, dat is makkelijker qua, maar weet je, ik uh, da, nogmaals, dat is dan misschien ook uh, hoe ik erin sta, je kan je druk maken, maar we doen het met de spelers die we hebben. Ja. Kelly was ook, wel twee wissels, Jochem en Kelly Kelly en die is het hele, hele jaar gebaseerd geweest bijna, maar hij, uh, ja, en, uh, een dikke enkel had hij uh, twee weken geleden, helemaal niet getraind. Maar hij heeft toch speelminuten gekregen, dus uh, en scoorde ook en een, een mooie goal. Ja, goede voetballer trouwens. Ja, dat is. Maar ja, die is 36 en die is gewoon niet fit geweest dit seizoen. Net als uh, Sam. Die, uh, die is ook niet uh, fit geweest, want dat had dan een hele goede geweest voor ons. Want we hebben eigenlijk het hele jaar zonder spits gespeeld, Sam. zonder centrale Sam. spits. Ja, inderdaad, Wel, Sam. Welke Sam? <laughs> ja, daar gaan we weer. Daar <laughs> nou, nou moet ik het eventjes, moet ik er even over nadenken. <laughs> Ja, heel erg, dat ik Goed. dat niet weet, maar kom ik straks achter. Uh, op. Nee, maar. Uh, ja, joh, we hebben spelers die kunnen op meerdere plekken voetballen. Wat wil je. Wat is er Ze vragen stellen. Nee, nee, nee. nee. Ik uh, zit gewoon eventjes te kijken of we uh, uh, weer eventjes een, uh, een stukje muziek moeten doen, want we moeten zo meteen ook echt nog eventjes langs de velden. Heb je nou een antwoord je zeggen, op je vraag? Ja. Ik heb antwoord op mijn vraag, okay. ja. We hebben, kan, <laughs> we hebben hem niet gemist. Dat zei ik. We hebben hem niet gemist. Nee, er, wij kom... gaan, uh, we gaan nog, eventjes ja, nog een even een stukje langs de velden. En dan kunnen wij eventjes maar wat ja, inspelen. Uh, de laten de we eerlijk zijn, uh, 2-0 uh, of 2-1 voor Schoten. 2-0 voor HBC, die zijn kampioen, dat kan niet anders. En 0-2 bij Edo, dat is ook duidelijk. Dus zoveel spanning is er niet. Alleen ik ben wel weer benieuwd naar het verslag van Celeste. Hè? Want daar was het ja, ook maar 1-0. Ja, daar is uh, verandering in gekomen, hebben we ah. al gezien. Dus wij gaan die zo eventjes bellen. Goed zo. This I Johan Kluister staat de champagne al koud bij HBC. Ik zal je vertellen, ik denk dat de LFC al denkt een volgende week promotie. En bij ABC denken ze aan het bier Maar zo wedstrijd is het. <lacht> <lacht> niet zo <veel> meer aan. <lacht> en in het begin was je zo enthousiast. Ja, nou vind het, in het begin. was het een leuke wedstrijd. ABC voetbalde goed, maar ik geloof nou dat er een paar gewoon bij ABC lopen. Ik wil ook wel een kool maken en ik zit geen voetbal meer in. Of ze lopen allemaal met een champagne in hun hoofd. Dat kan ook. Ja, nou ik denk dat het allemaal bierklanten zijn hoor. <lacht> hey, niet zo, nee, niet zo nederkerig of hoe noem je dat. Zijn uh, hartstikke leuke jongens hoor, bij HBC en volgend jaar krijgen ze een ploeg ja, schrikje van. Ik, ik geloof wel, ja, het is ook een hele goede club. Ik zou de laatste zijn om te zeggen dat het niet is. Ik voetbalde vroeger bij Type. En als we tegen HBC moorden, was het gewoon uh, echt een derby. Want ja, het waren allebei RK-verenigingen. En uh, daarna was het beren gezellig. Nee, dat, Heb je ook dat, gevoetbald, Johan? Ik dacht dat jij softbalcoach was. Nee, ik heb met uh, ik heb bij Tijf gevoetbald. Ik heb drie jaar bij Telstra gevoetbald. Een heleboel mensen denken dat. En ik heb drie jaar bij Edo gevoetbald in Hoofdlast. Ja. Mm -hmm. Maar ik hoe is, zit ik, het dan ik, met die softbal? Ja, dat, dat is, ik, ik ben Ik heb ook gehombald natuurlijk. Ja. En uh, ik ben eigenlijk meer in het terechtgekomen een beetje. Maar ja hoor, ik zal je vertellen, vrijdag samen speelde ik hele softbal. Zaterdag zonder ik, en zondag ging ik voetballen. Ik had gewoon drie tas in mato. Ja, en nou een tas voor HBC, maar je hebt er niks meer aan. Wat zeg jij? Ik zeg en nou de tas van HBC, maar er gebeurt niks. Nee, er gebeurt niks, er gebeurt niks. Het is nu even stil, ik wou, dus een blessure. Nee, maar nee, oké okay, hoor, ik kan het ook wel begrijpen. Uh, uh, ding is, moet vliezen, dus die maken hun eigen niet druk. En HBC staat met twee 0 voor, waarom zullen ze hun eigen druk maken? Ja, precies. Dus, hey, ik heb een kampioenenmaker naast me zitten. Ken je hem, Jeroen Kroes? Ja, ik ken hem wel goed gevraagd. Ik feliciteer hem vast, want ik vind het wel leuk dat u dat gepasteerd hebt. Ja, nou, hij hij, hij heeft hem ontslagen, was door een bal. Hoor je? Jij ja, hebt hem ontslagen. Ik wil hem wel. Ik wil hem wel. Ja, en was. niet recht in mijn gezicht, hè? Sorry. Ten eerste was het mijn taak niet. Want ik hou die discussie op de radio niet aan. Nee, hoor. Nee, maar het nee. was niet mijn taak. Nee, nee, jongen. Ik, niet. Heb ah. een ik heb het knap gehad. Je hebt het tweede bij AFC-kampioen gemaakt en uh, in het eerste zaterdag. Dus is toch mooi? Ja, zo is hartstikke goed. Ja. Ja. Ja. ja, en nou kan hij hem weer terugbrengen. Ja, dat doet hij ook hoor, let maar op. Oké, okay, nou we, we houden we hem al in de gaten dan. We doen op de, op de best. Ik, ik, ik geloof dat Jeroen Kroes nu met een groot gras eh, hier uh, meteen ligt. als het gaat om ja, eh, woorden en daden dan weer, toch? Ja. ja. Maar daar is hij goed in hè? Ja, Weet nee. je, laat me nou eerlijk wezen. Ik zie hier, dat we kijken naar ABC, ja. is een hele goede boeg. Hmm. En als je een goede ploeg hebt en je bent sfeer in, dan dan kom je heel in. Ja. En dat is een hele voetballerij. Ja. Als jij hey jongens, we hebben een paar eigen wijze jongens, heb je een probleem? Ja. Maar het kernpunt wat jij nou noemt, uh, Johan, is absoluut, je moet teambuilder zijn, je moet mensenmens ja, zijn. Zo. Nou, en dat is die hoor, kan ik je meedelen. Moet je goed luisteren, ik, ik heb ik in in de willen spark gehad. nou nog wil ik niks te vertellen. De meiden op het ongeveer zich er eigenlijk nog van dat eigenlijk naar. Maar het was ook teambuilding, want daarmee heb ik weer Open Cups en een van Nederland een paar keer geworden. Dat ik een heel goed team had. Ja. En die meiden hoefden hier ook niks te leren. Je moest alleen zorgen, oeh, dan krijg een koud net. En nee. NRC bent een hele goede keeper Jeroen, ik zou kijken of <laughs> heb je er wat aan? <laughs> <laughs> <laughs> altijd, altijd. Hé, waarom is spreken elkaar dan nou wel? Ja, zeker. Nee, Johan, dankjewel. Dankjewel Johan. Oké. Okay. Hoi. En dan hebben we nog een lijntje hangen. En dat is onze razende reporter Hey, Tjerek. Oh, Tjerk, hoe is het daar? Hier is het een zeer spannende wedstrijd Vanmiddag natuurlijk, die wedstrijd tussen Schoten en, en tussen Bloemendaal Het staat nog steeds 2-1 Maar het had ook 2-4 kunnen staan Of 2-5 kunnen staan Kansen genoeg voor Bloemendaal Maar net niet erin. Het was in de 26e minuut dat Joon miste En daarna was het Bogaard op, op de paal Ja, en die keeper die kon hem nog net het in-rebound eruit halen van van van Schoten. En nu is het Damme alleen een keeper, maar kan hij me doorbreken? Hij Hij lukt hem eroverheen. Er en zo staat de stand hier dan 2-2 in deze wedstrijd natuurlijk. Eh Dam is er net hier gekomen voor Bogenhard en hij maakt het meteen dus waar dat hij dat hij dat hij erin kan komen. En zo staat die stand hier 2-1. En jij blij natuurlijk. Uiteraard, het ja. gaat hier wel om, uh, om, om prijzen, deze wedstrijd nog. Dus, ja. uh, je bent afhankelijk je van SDZ en Oude Kerk, ben, maar met 2-2 heb je daar genoeg aan? En nee, hebben we niet genoeg aan. We moeten winnen. We nou, moeten winnen. Vraag even aan Tim of hij zijn best doet. Want ik uh, vind dat hij er maar even moet maken dan. Ja, maar Johan had hem moeten maken in de 26e minuut. Toen kwam hij alleen op de keeper af. En uh, hij schoot hem er maar tegenaan. Normaal. weet je zeker het doelpunt te zijn. Maar dat was het nu niet in dit geval. Nu is het goed, gemaakt. Die, die bal van achteren heel hard weg weggeramd eigenlijk. En beweert uh, de richting te volgen te spelen naar die spitsen. Maar die kunnen er niet bij komen van Bloemendaal. En de schoten die bal opgepakt aan de linkerhand. Soms gaat het een beetje wild hier in deze wedstrijd. Maar ja, dat zei ik al, de zelf heeft het wel goed in de hand, moet ik zeggen. En dat betekent dat we hier natuurlijk nog een hele tijd te gaan hebben in die wedstrijd. Want er is net een uh, klein 12 meter gespeeld pas in de tweede helft. Met een stand uiteraard 2 tegen 2. Dankjewel, Tjerk. Dan Top, dankjewel. Houd ons op de hoogte. Goed, dan gaan we naar Marcel Akerboom. Want die zit ja. bij de wedstrijd van Edo te kijken. Marcel, jij had ook een doelpunt. Ik had ook een doelpunt. Ik had net voor rust, had ik er eentje voor Edo. Die had ik nog niet gemeld, denk ik. Maar dat was een, uh, een hele fijne goal van Spiros Lomis. En toen dacht je, nou, dan gaat Edo de tweede helft, uh, die wat later begon natuurlijk ook, um, dan gaan ze vol gas geven. Dus ze begonnen best wel aardig, maar daarna nam uit Geest het weer over. En uh, dat overnemen bekroond is net net echt een fantastisch goal van uh, Emiel Zinnige, die echt van buiten de sessie die boond. Knijp hard uh, op de goalranden. En via onderkant wat. ging hij er fantastisch in. Dus uh, het is nu 1-3. En uh, ja, het lijkt mij dat het doek gevallen is. Dankjewel. Marcel, tot straks. Oké, okay, tot straks. Hoi. Ja, nog even nog een blik op de wedstrijd in Monaco. Want daar uh, wordt ook nog uh, driftig uh, in de rondte gereden. Uh, Ricciardo is op dit moment. Uh, nou ja, het geeft hem inderdaad vleugels. Want hij uh, ligt voor uh, in de wedstrijd. Max Verstappen heeft een prima start uh, gehad... en is uiteindelijk nu terechtgekomen op plek 17. Ja, maar verder kom je dan niet, hè? Nou, uh... Henny, niet zo pessimistisch. Maar het is zo smal, joh. Ja, hij uh, heeft er toch al een aantal in gehaald ja. uh, inmiddels. Dus, uh, maar ja, dan had hij maar uh, beter even uh, zijn stuur moeten vasthouden... bij de vrije training op de zaterdag. En dat heeft hij niet gedaan. Dus... Je wil zeggen dat hij zijn stuur losliet? Nee, hij heeft uh, gewoon uh, wat... Uh, wat... Een beetje, ja, beetje slordig ingestuurd ja, en dan krijg je natuurlijk schade. En ze hebben ook de beelden van 2016 en 2018 precies naast elkaar gezet. Exact. Ja, maar het was ook dezelfde plek. Exact. Het is ongelooflijk. Maar goed. Uh, weer een doelpunt. We uh, hebben ja. een beller. Een beller. Nou, Martijn, wat is er bij jou gebeurd? twee doelpunten. Ah, wie? Twee? 4-0. Ja, Het zijn nu 4-0 voor, uh, voor Heemstede. Uh -huh. Of voor HBC natuurlijk. Sorry, oh. ja, ik ben in met Twitter bezig geweest en dat is HBC Heemstede. Ja. Um, in eerste instantie was het de invaller Rijn Heems die binnen twee minuten na zijn rentree de 3-0 binnen schoot en uiteindelijk uh, keurig Jessen van Loon van dichtbij met een cv over de type Ja jongens, het is gespeeld. HBC's kampioen van de vierde klasse. En dat zal uh, ondanks dat uh, Schoot volgens mij net de 2-2 mogen worden kreeg toch? Ja. Zal mm. dit uh, de nieuwe trainer Jasper Ketting goed doen. Dat uh, mag je wel vanuit gaan, jou. ja. Absoluut, absoluut. Maar goed, uh, jongen, die is uh, druk in gesprek, dus ik denk, uh, ik dan maar even zien. Oh, ik denk hij is in slaap gevallen. <laughs> goed, heren. Ik ga weer verder. Ja, hey, Martijn. Goed, oh. Hoe lang blijf jij daar? Want die champagne is goed, hè? Nee, ja, ja, en ik ben aan het werk, en Dan mag ik niet drinken. Leuk. Zo, van, dat dan. is ook voor het eerst, zeg dat je dat zegt. Nee, dan worden we een poos. En Martijn ziet zich af te vragen wie is dat nou? Dat is uh, de nieuwbakken trainer van Kastrikum, Jeroen Kroes. Ja, ja, we kennen de meneer. Oké. Okay, de meneer. Goed, ja, goed. Hij, goed zo. hij noemt me meneer. Met jou, hè? je bent nu meneer. Ja. Hij is natuurlijk ouder, nee. Ik ja, ken hem niet, dat zo ben ik opgevoed. <laughs> goed. <laughs> uh, dat, uh, ja, nou, uh, Dankjewel Martijn. En, uh, we horen het Martino, het uh, jou. Ja, uh, we waren bezig met, uh, met Jeroen natuurlijk. Maar zullen we eerst de muziek doen? Of? Wat jullie willen, jongens. Ja, laten we eerst even muziek doen. Ik weet niet hoe laat je erom heen. weg moet. Nou, we, we hebben een plekje op het strand gereserveerd. Ah. O, om 7 uur? Nou, dan, uh, nee. dan, nemen ja, we dan we gaan, we, dan gaan we, we eerst even de muziek doen. <laughs> <heen. laughs> ja, <laughs> Kort. Verstappen die dus helemaal achteraan moest starten. En uh, toen maakte ik de opmerking van... op dat stratencircuit kan je bijna niet inhalen. Maar ik heb me vergist. Ja, uh, het, het kan wel degelijk. Want inmiddels is uh, Verstappen opgeklommen naar plek 13. What en is het? dat geeft nog maar meer te aan van... ja, als die dus als... Hè, als is maar verbrande turf... had hij gewoon netjes uh, alles afgewerkt. Had hij dus nu niet 13. Jaar. Ja, en Ricciardo ligt de eerste... En de ja. kans op die polepositie voor alle twee was heel groot zonder ja. die crash. Maar ja, jammer maar helaas. Hè. Ik geloof dat wij weer een doelpunt eh, mogen begroeten. Dus, eh. ...naar ZFM Sportlijf. En er zijn weer doelpunten te melden... ...deze keer bij onze vrouwelijke ster Celeste Koster. Vertel eens maar bij Spaar Ja, het is een uh, interessant verloop van de wedstrijd. Uh, vlak voor Rusten werd het 1-1... Uh, ...wat voor VVH weer een beetje moed uh, bracht. Na de Rusten werd het uh, 2-1 voor Spaar en Woude. En dan, vlak daarna 3-1 door een eigen doelpunt van VVH. En toen dacht iedereen eigenlijk, laat maar zitten. Ik was zelf ook een beetje de bloemetjes uh, gaan tellen hier om me heen. Want uh, van het voetbal... Uh, ja, word je niet heel erg vrolijk, maar uh, het is net uh, 3-2 geworden en vlak erachteraan door een kopbal van je records 3-3. Wauw. Dus uh, de wedstrijd wordt nog best wel spannend eigenlijk. Dus de bloemen zie je niet meer? Nee. Maar dat is nogal maar... een verloop zeg. <laughs> ja, nogal. Ja. Dus uh, dat is wel leuk, uh, toch nog wel leuk. En wel onze, leuk, sta want, uh, onze stars, onze all-stars, hoe doen ze het? Ja, Patrick, Patrick is goed. Ja, Jeffrey minder, zal ik eerlijk zeggen. Dat is maar VVH laat het sowieso een beetje liggen. Het gaat heel erg rommelig bij VVH. Veel frustratie op het veld. En uh, Sparrenwoude doet zijn dingen. Die blijven rustig en die spelen gewoon... Uh, ja, ik moet zeggen dat die erg goed spelen. En Patrick uh, houdt uh, eigenlijk de meeste ballen tegen. Wat natuurlijk de bedoeling is als keeper. Ja, leuk. Nou, hou ons op de hoogte. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Ja, ik ook. Heerlijk, Celeste. Dank je wel. Okay. Dank u. <laughs> Doe. doei. In de studio, Jeroen Kroes. Nog steeds. kampioenenmaker <gül> En uh, ja, we hebben het al gezegd, hij gaat naar Castricum. En daar wordt hij ook weer kampioen, Jeroen. Ja, ging het nou zo makkelijk, hè? Nou, bij jou wel. Maar, uh, nee. Je haalde net iets aan. Uh, jij vindt het uh, belangrijk om tussen de spelers in te gaan, maar wel ook duidelijk uh, te zijn. Ja. ja. Is ja, dat wel. ook uh, de verklaring waarom, het, uh, waarom ze jou ook respecteren en waarderen als je... Overal waar je binnenkomt? Vriend en vader, hè? Ja, <laughs> ja inmiddels wel. Ik was oh, ja. steeds ouder. Ja. Ja. Ja. Hele, ah, je, dochter, je dochter die, die, die, die, die doet ook sport op hoog niveau, hoor ik. Mijn dochter? Nee, dat is de dochter van, uh, van Ina. Oh, nou ja, ja, ja. Maar, ja die verhouding ken oh. ik niet hoor. Het uh. is dus leuk uh, ja. dat je er tussendoor komt, maar ik had een vraag gesteld. Je ziet hier wel wat vergeten. is. Mag ik een beetje maar even wat de dochter van je vriendin voor sport doet? Want... Die doet aan turnen. En die doet dat dus, goed? Hè? Ja, mensen vinden het vooral leuk om te doen. Dus dat is gewoon uh, het belangrijkste. En daar denk. gaat het om, hè? He? Ja. Ja, alle sporten. Ja, joh, als je ziet wat. Heel veel ouders langs de lijn uh, flikken met hun kinderen. Dan denk je van, uh, jullie moeten verwijderd worden van het voetbalveld. Of een, uh, welke ja. sport dan ook. Ja. Misschien alleen maar dollartekens. Terwijl uh, het gaat om vreugde. En dat is met, met mij als uh, mijn vak, want dat is het wel, trainer zijn. Dan is, dat, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat het leuk is. Samen. Ja, ik geef je een voorbeeld. Gisteren moest ik met mijn 13-3. Sorry. sorry, je, hey, je krijgt zo je antwoord. Je krijg zo je antwoord. Je antwoord. antwoord. Met mijn 13-3 spelen tegen de <kwijm> koploper. En die kwamen uit, uh, hoe heet het ook weer, Hoofddorp. En ja. die kwamen met 19 man. Ja. <laughs> Dat is op zich al heel raar. Ja. Maar toen werden de kaarten gecontroleerd en een van de spelers wist niet eens wanneer die geboren was. Okay. Die gaf dus een totaal verkeerde. Dus, snap je? En dan begrijp ja. ik. En dan die ouders langs de kant, Hoe ja. die zich gedragen. Die stonden weliswaar met die bloemen, want die dachten we winnen wel even bij ja. AFC. Nou, 2-0 voor HFC. En nu spelen wij dinsdag tegen Geel Wit om het kampioenschap. Leuk. Dat is toch leuk, hè? Ja, dat is mooi. En onze ouders, die zijn er altijd, maar die zijn alleen maar positief. Die weten het wel. Ja, wel. Maar ja, ook bij de zaterdag, oh, niet ook, maar we hebben bij de zaterdag... en de sporters die kijken, dat is ook gewoon positief. Uh, Moet ook. Uh, dat, is, dat, is, dat is hartstikke. Maar ook die uh, ouders, als ze vragen hebben aan de trainer, aan mij... dan, dan uh, beantwoord ik dat vaak ook gewoon. Ja, dat kan toch ook. Want het zijn wel hun kinderen. Ja. Dus. Jaap had een vraag. Ja. Ja, dat was, dat, die is al deels beantwoord vanwege het mensverhaal. Maar je zegt ook uh, net met de roeien, met uh, de riemen die je hebt. Ja. Ben je ook uh, dan bij trainingen van uh, iemand die er dan niet is, staat er ook niet in? Nee, dat is in dit toch gewoon of is heel erg lastig. Uh, is dat te zwart-wit ja, uh, gesteld? Nee, dat, dat, dat is bijna niet mogelijk uh, geweest in, uh, met deze selectie. Hmm. Dus uh, nee. nee, ik heb uh, wat dat betreft uh, wel heel duidelijk gezegd, we hebben een doel. Net als het doel vorig jaar bij het tweede was kampioen worden. Mm -hmm. Maar het doel, het doel daarboven was Nederlands kampioen worden. En daardoor ontwikkel je, je ook op een goed niveau. Want de competitie van het tweede is gewoon te laag voor de tweede. En wij spelen ook te laag, maar dat is een opstartteam wat we nu hebben. Dus, uh, maar het belangrijkste is kampioen worden. Mm, dat is en dus, uh, dus het sterkste team. Ja. En daar heb ik niet in gemarcandeerd. Het sterkste team heeft altijd gespeeld. Oh, dus, dus, dus wel eens, wel eens in. Uh, ja, die kon niet. Maar ik zeg. Ja, we willen hem dan niet op het veld hebben. Ja. ja dan verliezen we hem misschien. Ja. Dus. En dat wil ik niet. Nee. Ik eh, wil kampioen worden met jullie. Ja, want uh, je hebt al net al gezegd dat je slecht tegen je verlies uh, kan. Ja, nou, het valt wel mee. Ja, ja. Nee, nee, natuurlijk. Iedere trainer kan slecht tegen zijn verlies. Maar ja. uh, het valt. Uh, volgens mij uh, ook met Nederland kampioens. Ja, was ik teleurgesteld. Maar. Uh, ja, ik ga geen gekke dingen doen ofzo. Nee. Nee. Nee, gewoon reëel, het is zoals het is. Zo nee. Ik ben ik ook het, het reële, is dat ook een beetje wat Kastricum uh, ook uh, uh, gedaan heeft om jou naar binnen te halen? Van, nou, het is een beetje een nuchtere vent, die hebben we nodig. Ja. ja, ja. Maar dat nee, moet je eerst nog met elkaar in gesprek ja, gaan. Ja, natuurlijk, logisch. Dus we hebben een aantal gesprekken gehad waar, waar je een goed gevoel hebt met elkaar. En dan, dan kan je bouwen op elkaar. Ja. Dat is binnen elke club. Hey, over die gesprekken gesproken. Ik heb een, een x aantal weken geleden heb ik jou ontmoet <coughs> op het trein van HFC. Uh, je, volgens mij ging je op Winsport. En daarna zou jij gesprekken hebben met HFC. Ja. Um, want jij ging er vanuit dat je ging blijven. Ja dat, dat, dat, ja, dat kwam inderdaad als donderslag bij heldere hemel. Ja, dat klopt. Vertel. Ja, weet je, omdat uh, wat, ik, wat, we nu, nu al, wat ik nu al zeg over hoe je met de groep omgaat... en hoe eigen je bent met elkaar... Uh, daar is uh, echt weder, heel erg groot wederzijds respect bijna familiair... met die gasten, met de spelers en de begeleiding. Dan, uh, het is ook heel raar. Want uh, eigenlijk zou ik dat moeten continueren bij HFC. En misschien is het goed dat het niet is dat er een ander komt dat terzijde. Maar uh, nee, dat had ik ook niet verwacht. nee. Vind jij het raar hoe, hoe HFC hiermee is omgegaan? Uh, nee, het is echt niet alleen HFC... maar ook de, de gesprekken die de jongens hebben gehad met uh, de TC. Met een, nou, ik, kan, ik ga de naam niet noemen, maar gewoon met iemand van de TC. Uh, daarin hebben ze, is er een bepaalde vraagstelling geweest... richting uh, hoe, uh, hoe we werken met elkaar binnen de zaterdag heen. En, uh, en dat heeft ertoe geleid tot... Uh, gewoon eerlijke antwoord ge, gegeven op de vragen... tot, nou ja... Uh, we gaan ja, niet verder met Jeroen Kroes. Nou ja, heel simpel. Alleen, ja, je kan... Wat er niet is gebeurd is dat ik een aantal keer met de TCE heb gesproken vooraf. Want zo hoort het te gaan. Gewoon dat je, dat je met elkaar communiceert, tijdens het seizoen ook, van hoe gaat het? En uh, kunnen we misschien wat anders doen? Niet alleen naar mij toe, maar gewoon in het algemeen. En daarin zie je dat het er gewoon bij hangt. We willen, uh, willen de kassier aangeven. Dat is mijn uh, insteek ook geweest. Uh, project Zaterdag 1 gaan we omhoog. Uh, een opleidingsteam ook. Uh, misschien zelfs wel straks de zondag twee weg. En uh, de, de, de Zaterdag 1 op een hoog niveau. Net als AFC Amsterdam. Maar dan moet er moet wel heel wat gebeuren. En dit is uh, een uh, camping elftal en een prestatie elftal in één. Wat ik train heb gegeven. Heel zwart wit. Ja, maar dat is zo. Dus uh, als dat wordt gevraagd, jongens, vind je dit een campinghelftal of vind je dit een prestatiehelftal? Ja, nou, dan antwoorden de jongens ook eerlijk, uh, een, een campinghelftal niet. Maar er gebeurden dingen wat uh, bij de koninklijke HFC zaterdag heen, of zondag heen niet gebeurt. Maar dat is niet met elkaar te vergelijken. Nee. Dus, uh, maar ik denk dat ze al spijt krijgen, want uh, nou, als die 023-competitie doorgaat, <tus> zal er toch weer een trainer moeten staan. En waar haal je die dan weer vandaan? Maar het is wel leuk trouwens he, met Ik alle buurtclubs, met Katwijk. Ik vind het niet echt groot, want uh, dat is de bedoeling. ja. En uh, dat is dan echt een reguliere competitie ja, gedurende het seizoen? Op, door de weekse avonden. oké. Okay. Ja, ja, he, ja. Jij hebt het nu over onze competitie, Annie? Of nee, nou nee, nee, nee. nee, nee, nee. Echt een echte grote KNVB 123, oh, ja. Katwijk, Quick Boys, uh, Rijnsburgse Boys, HFC, noem het maar op. Wat ja, je Wat Stelt onder. allemaal niks voor. Gewoon de voetbal in Arnhem onder 23 is meer dan genoeg. <laughs> oh. Ja, ik denk dat de KNVB gewoon had moeten bellen. En zeggen, jongens, kunnen we het uitbreiden? Is Heel simpel, maar goed, dat doen ze niet. Want uh, voetbal in Haarlem is natuurlijk geen vriendje van de KNVB. dat mag niet, hè? We gaan Jeroen uh, met zijn nieuwe club wel weer uh, tegenkomen, hoop ik. Ja. Want Zullen we uh, zien? De, de, ja, de oude Haarlems Dagblad Cup, uh, die hebben wij opgenomen. En ik heb uh, Jeroen uh, voorgesteld dat wij uh, die kant gaan uit opbreiden, uh, ja. op uitbreiden. En hij kan toch gewoon niet weigeren. Heb ik niet dat heb ik ook niet gedaan. Nee, zeker niet. Nee. Dus ik, ik ga ervan uit dat hij erbij is. Dus in, met andere woorden, Ricardo bedoelt nou... als jij kampioen wil worden, heb je ons nodig. Doe maar lekker mee met die competitie. Dan zorgen wij wel dat het goed gaat. <laughs> nou, dat is mooi. <laughs> maar uh, bij Casticum is het uh, eerst werken aan... Uh, ja. ook weer eigenlijk een nieuwe... Uh, ja, ja. gewoon een, een nieuwe, een frisse winterterrein laten waaien. Met uh, ja, een, een ander die nu voor de groep komt te staan. Waarbij het allerbelangrijkste is, vind ik want ik ken de club een beetje... want ik heb gesprekken gehad met alle spelers... en het bestuur... Uh, dat die gasten fit zijn. Want fit is alles. Als je niet fit bent... dat zag je vorig jaar tijdens die laatste wedstrijd... bij ons... Ja. Dan, uh, ja, dan kan je ook niet presteren. Ja. Wij waren ook de fitste voor een camping-elftal... Hm. AFC ja. zaterdag heen. Nee, maar daar, in daar de competitie. al die grote uitslagen. Ja. Iedereen stortte in, joh. Dus. Maar uh, volgend jaar, Castricum... je hebt met alle spelers gesproken... Deze groep, sterk genoeg of moet je zoeken? Nou, maar weet je, het is bijna niet mogelijk om... Uh, je haalt niet zomaar even uh, een aantal andere spelers bij een vereniging. Want uh, er is heel veel spelers en jeugdige spelers willen ook nog een centje. Nou, dat gebeurt bij Casticum niet. En bij uh, bijvoorbeeld Hellesport uh, hebben ze puntengeld als ze winnen. En bij een heleboel clubs hier in de regio hebben ze ook puntengeld als ze winnen. Nou, dat, dat hebben wij niet. Dus wat dat betreft kunnen we ze niks bieden. In die zin dat ik in mijn hele leuke dorpsclub is. Met uh, alles eromheen hartstikke goed geregeld. Maar we betalen niet. Ik geloof gewoon dat de groep die er nu zit... dat we daarin bovenin mee kunnen draaien in de derde klas. Dat weet ik zeker. En dan neem met jij... Ralf en kennis het geen genoegen gaat, mee. Want ja. Ralf gaat met mij mee. Ja, daar wil ik het even over hebben. Ralf, is jouw assistent geweest bij zaterdag 1 ja, die van Ja, hij heeft stage gelopen voor zijn trainingcoach 2. Ja. Eh, op, of uh, UEFA uh, B uh, ja. diploma. Trainingcoach 2. En uh, nou ja, dat is gewoon naar elkaar toegegroeid. Waarop ik hem heb gevraagd om, uh, om een tweede afstand te gaan doen bij Kastikum. Dus ja, hij leuk. heeft ook gesprekken gehad bij Kastikum. Om te kijken of het klikt. Dus uh, hij wordt mijn maatje die, uh, die het tweede gaat doen. Ontzettend aardig gekozen. Ja, voor mij heel belangrijk ook. in. Uh, die heeft een andere benadering dat het, dan ik heb. Dus uh, die, wij, ja, ik was soms de bad guy en hij was de good, good guy, laat we zeggen. Ja, hij de komt spelers. ook bij Allianz vandaan, daar ja, ben daar ik uh, we... negen jaar trainer geweest, dus ik weet precies wat hij allemaal kan. Daar doet. was hij de gilet deal gil. Jongen, jongen, jongen. Ja, deed hij, was. Gile, gile. hij deed alles. Ja. Nou, ja, hij was de, deed de, alles. De concertmeester. ja fijn. Dus, uh, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, een hele goeie. Mogen we naar het stand? Ja. Ik vind het wel jammer, ik vind het wel gezellig hè, dat ja, ze zijn uh, ja, Zand, ja, we Hoe, verstand, was, je, hoe uh, was je zenig en dan uh, ja, ja, ja, ja, zondag, ja, ja. Ja. op z'n vallen aan Ja, we hebben de hele tijd in een radiostationnetje in Zandwoord gezeten Hij vast, waar... Uh, je, dat kleinwoord, <laughs> wil je nou echt ruzie met me? Ja, ik denk ik gooi je van de geipje erin. GELACH <laughs> Die doet alles in kleinwoorden. Stationnetje. Yes, moest kijken. Er zijn twintig nee. mensen aan het werk hier, zie je Dat hier? is wel waar, ja. En allemaal zweet op de voorhoofd. Ja, het is 35 graden hier in die studio. Het is snikheid, hmm. benauwd. Nou, ga nee. lekker laten dan. Valt mij. Heel veel succes. We rekenen op je. En uh, volgend jaar maar weer in de uitzending, ja, toch? Ja, dat lijkt me wel. We gaan elkaar zeker tegenkomen, hoop ik, in ieder geval. Uh, ja, super. Wat, wat uh, voetbal in Haarlem betreft hebben we in ieder geval een leuke tijd uh, hier gehad. Bedankt voor ja, alle wat, aandacht. Wat ons betreft, het nee, de jij, jij bedankt voor alle goede dingen en de kampioenschappen. Heerlijk. Nou, mooi toch? Zijn we allemaal blij? Jeroen, dankjewel. dankjewel. dankjewel. Gaan wij nu naar het strand? Ja. ja. Serenade me with the song you used to play. Till the night turns into day. Will you hold me? Ja, het uh, gaat, uh, gaat over een liedje. In ieder geval uh, uh, moeten we ook uh, even weer uh, de actualiteit uh, erbij pakken. Want uh, er is een Ferrari, die wordt steeds groter in de spiegels van Daniel Ricciardo. En uh, we uh, denken allemaal van ja, wat gaat dat, uh, gaat dat aflopen met Ricciardo die nu nog op kop ligt? Vettel ligt tweede, Hamilton drie, Raikkonen vier, Bottas vijf, Gasly zes, Hulkenberg uh, zeven, Ocon ligt achtste, Alonso negende en dan, jawel, daar is hij weer. Gewoon in de top tien, Max Verstappen. Hij is uh, dus uiteindelijk uh, erin geslaagd <coughs> om toch met uh, de nodige kunst en vliegwerk door het veld heen uh, te gaan. En, en dat in die nauwe straten van uh, Monaco. Het tekent toch een beetje weer de klasse die Verstappen kennelijk toch heeft. Want dat moet je hem nageven. He, we kunnen dan allemaal wel gaan zeggen van wat had hij dan in de vrije training een beetje een domme actie gemaakt. Maar nu laat hij toch wel weer zien dat hij uit het hele goede racehout gesneden is. Dat uh, zeggende uh, gaan we vanmiddag natuurlijk ook, uh, ja, gaan we ook uh, eens even uh, kijken wat uh, met de tennis aan de hand is. Want daar is er ook nog uh, het een en ander over te, uh, te melden. Nishikori heeft de, de eerste twee sets gewonnen eh, tegen Janvier. En inmiddels is ook eh, een andere tennispartij aan de gang... tussen Verdasco en Nishioka. ook een Japanner. En die Japaner staat voor met 5-4. En dan Karlovic, dat is ook een hooggenoteerde eh, speler... Van, eh, van Kroatische huizen tegen Moutet, de Fransman. Maar de Fransman heeft op dit moment een voorsprong. De eerste set ging al naar de Fransman 7-6... En in de tweede staat hij voor met 4-1. Ja, vraag aan jou. Uh, Daniel Ricciardo die komt met slechts 250 km per uur uit de tunnel. Dat is zo'n 30 km langzamer dan Vettel. Hoe kan dat nou? Ja, dat, dat, uh, dat kan allerlei oorzaken zijn. Het, uh, het kan mechanisch zijn uh, misschien wel. Of dat de auto misschien anders afgesteld staat dan bijvoorbeeld uh, de, de auto van uh, Vettel. Uh, maar uh, ja, de, bij Ferrari hebben ze meestal in het eerste gedeelte van het seizoen de zaken wel voor elkaar uh, of hoe dat straks ook met dit gedeelte van, uh, van de Formule 1 gaat in het tweede deel van het seizoen dat moeten we natuurlijk afwachten maar vorig jaar zij is op een gegeven moment hopeloos door het ijs heen gezakt met, uh, met Ferrari. En toen kwam Mercedes ook in één keer uh, naar, naar boven. En uh, ja, het, was, het zat er natuurlijk ook in. Hè. De, de, de, de beide Red Bulls waren in de vrije training ook uh, vrij snel. En uh, nu laat uh, Ricciardo dat ook uh, gewoon zien. Uh, het is natuurlijk nog een hele tour om uh, er voorbij uh, te komen voor, uh, voor uh, Vettel. En ik moet het uh, natuurlijk nog zien, want... Als er één iemand is die uh, de auto breed kan maken in uh, ja. de straten van, uh, van Monaco, dan is het Ricciardo Jarder wel. Uh, jullie, uh, t gaan we even. Uh, ja, natuurlijk, we gaan uh, gewoon verstoren. Ja, want we gaan gewoon... even kijken wat er bij Bloemendaal tegen Schoten aan de hand is. Is dat zo? Bloemendaal Schoten. Het is Tjerk. En hier is een stand 2 tegen 3 geworden. Het is uh, net uh, dat jullie zo uitgebreid over het auto zaten te praten. Ja, en midden viel bij... uh, ja, de goal. <laughs> en het was Tim Jan die hem schitterend inkopte. Hey. En zo is die stand dus hier twee tegen 3 tegen geworden. Heb jij tegen heb, heb, nou, heb nou, Tim gezegd dat ik Max zei dat hij landeer. moest maken, Jerk? Max, Max, Max land maar aan de linkerkast. Kast, pak die bal op. Gaat er naar Kast. De kast, kan hij erbij komen? Nee, hij kan er niet bij komen. Er zet de verdediger van, uh, van schoter die hem net voor die voeten kan wegtikken. En dat betekent er een hoekschot voor, uh, voor Bloemendaal. Bloemendaal wat wel uh, gewisseld heeft... ...heeft nu alle aarde, drie a jullie horen... ...in het veld staan. En dat betekent natuurlijk heel leuk voor die jongens... ...dat die ook de minuten kunnen maken hier... ...tegenschoten, wat geen makkelijke tegenstander is. Dan kun je ze gelijk een beetje wennen... ...aan, natuurlijk aan het niveau van van, van jaar, die, die, die, ...die jonge jongens. Het is aan de linkerkant, dat is het dan is het aan Florisendam. Die gaat die hoekschot nemen. Dam, legt de bal klaar. Schoen is meegegaan voor om oorlog te maken. Komt die bal hoog voor die pot. En die keeper laat hem weer vallen. En dan kan hij nu een tweede keer oppakken. En dat betekent nu dat er een overtreding... Gemaakt het is John die een gele kaart, krijgt, maar dat kan ontlaan natuurlijk meer die gele kaarten nu. Want het is toch zijn je seizoen, dat kunnen we wel zeggen. En uh, ja, we hebben hier nog een minuut of zeven te gaan in die wedstrijd. Met de stand natuurlijk 2 tegen 3, volgende verdaal. Dankjewel, Tjerk. En uh, wij hebben nog een beller. Ja, Marcel Akerboom uh, bij de wedstrijd Edo tegen Uitgeest. Want uh, daar is ook uh, gescoord. Marcel, uh, laat maar horen. Ja, uh, Edo maakt het nog een klein beetje spannend, want uh, Elroy Tuur, na een hele vrije combinatie in het uh, 16 meter gebied met onder meer uh, Guus Rijs, die lepelde heel keurig het p 3 nog binnen en uh, dan weet je het maar nooit of het nog uh, spannend gaat worden hier. Nu is uh, Edo opnieuw in de aanval en um, het is uh, Nettep die aan de bal is en die gebruikt eigenlijk veel te veel tijd. Florian Toen is nu aan de bal en die uh, gebruikt ook veel tijd. Dus ja, alle snelheid is er al weer uit. Toch komt er nog een voorzet nu richting uh, Lomi Spiros. En, net naast gekocht weer door El -Roy Tuur. Dus ja, inderdaad, ze maken het nog spannend. Leuk man, hartstikke goed. Ja. Ja. Wij gaan hier even naar turnen. Want Judy van Gelder eindigt bij zijn eerste internationale optreden... sinds de Olympische Spelen van Rio 2016 als vierde in de ringenfinale. Dat doet hij tijdens een wedstrijd om de World Challenges Cup in Oisiek. De Brabander komt in de finale tot een score van 14.200. In de kwalificaties was dat 14.00, waarmee hij zich als zesde voor de finale had geplaatst. De rus Dennis Ablianzin was net als in de finales de beste. Ja, uh, en we gaan straks natuurlijk nog kijken naar het laatste gedeelte van de Giro. Uh, ik zag ook net even beelden weer voorbij komen... waarin Sam Omen nog uh, in de laatste dagen een enorme rol van betekenis heeft uh, gespeeld. Ja, wat ga jij nou allemaal doen in? Er de loopt de, de, de, de de loop daar een mevrouw met die, met die prachtige beker uh, over straat. Die mensen worden echt helemaal gek. Ja. Het is echt een, een roze jurk, wat over ja. de enkels. Het is een prachtig gezicht, maar... Ja, het heeft niks met Maar gemaakt. ik uh, was bezig met. Nee, uh, ja, je verhaal naar de knoppen. Uh, <lacht> <lacht> ja, er komt er ineens een <lacht> hele van een telefoontoestel. Ja, je niet weet op, ik niet hoe gelijk je je telefoon mag uh, spelen. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> goed, smartphoneverslaving onder ouderen. Dat kunnen ja. we dan ook nog <lacht> ja. een keer aan de orde gaan stellen. En goed. de jongeren hebben de naam. Hè? Ja, ga lekker door. <lacht> ja, jongens. Even hoor. nog één ding. Haat goed met jullie. Maar ik, ik heb nog een vraag. Want jij had uh het nogal behoorlijk wat over die Sam Omen opgemerkt tijdens de Giro. Maar dat was in die laatste dagen dat, uh, dat Dumoulin alleen nog een verwoede aanval uh, deed op uh, de roostertrein van Froem. heeft die oma daar toch ook een uh, behoorlijke rol van betekenis in gespeeld. Hij staat tiende. Hij doet het ontzettend goed. Ja. En uh, ja, het is de man van de toekomst hè. Hij kan ja. alles eigenlijk. Dus, dus de stel dat Sunweb hem op gaat stellen bij, bij, de, bij de Tour, dan kunnen we ook nog wel iets van Sam Omen kunnen zien in de ik Tour? Ik denk dat dat uh, daar wel gaat gebeuren, want ik heb inmiddels begrepen dat Tom Dumoulin nog altijd van plan is om de Tour de France te rijden. Oh. Maar, maar vermoedelijk niet voor het klassement. Nee, nee, dus maar, dan ja. weten jullie wel wat de bedoeling wordt, dan worden de, de rollen worden omgedraaid en Omen wordt gepusht. Juist, dat lijkt mij, uh, lijkt mij wel heel erg leuk. En dat erg, is natuurlijk bijzonder. hartstikke leuk, hè? Ja, want uh, Omen heeft nu een beetje het snot uh, voor zijn ogen gereden uh, in, in de ja, Giro. geweldig. Uh, goed, ik kijk hey, even naar uh, jou. Uh, nee, nee, wacht even, want uh, uh, de afscheidswedstrijd van Kuit wordt gespeeld. Daar ja, heb ik ook nog op opstaan. Ja, uh, ja, en vlak kijk, kijk, nadat Van Persie ook 3-1 maakt. Dus mm. dat is alweer zijn tweede goal. voor Nederland zelf al, hè? Ja, geeft Vink Feyenoord ook wel een heel goedkope strafschop. Kuit. neemt zelfs het cadeautje graag aan en zorgt voor... 3-2. Zelfs Oranje juicht met hem mee. De wedstrijd is ook meteen afgelopen. Ah, ja. Vol. Hoe staat het uh, met uh, Maxi? Met uh, Maxi uh, uh, nou, Max gaat het uh, op dit moment uh, redelijk. Hij zit nog steeds op plek 10 en hangt in de versnellingsbak van Fernando Alonso. Toch tweevoudig wereldkampioen. Ricciardo dookt de pits in. Zijn pitstop verloopt vlekkeloos en hij behoudt de leiding. Uh, dat is dan wat er, wat er gebeurd is. Uh, maar Verstappen is nog niet binnen geweest. Als ik het uh, wel heb. Uh, met de pitstops. En dat verklaart ook waarom hij op dit moment ook uh, zo hoog uh, rijdt. Uh, want... Er moet natuurlijk nog wel ergens tussendoor gewisseld worden. Maar ik denk dat ze Hij bij... zou knokken met vandoor, hè? Nee? Ja, maar dat, uh, dat, hij, uh, dat hij dat uitstelt. Ik denk dat we weer een, uh, een goal hebben. Dus we gaan weer eventjes uh, naar uh, iemand uh, op de lijn. Want dan moet diegene het heel snel, dan moet gaan, hij dat vertellen, heel snel gaan vertellen. Wie hebben we aan de lijn? Oh ja, die dacht, uh, bekijk het maar. Als het heel snel moet, dan doe ik het niet. <lacht> dan doe ik dit. Nou, in dat geval uh, uh, hebben wij nog uh, 10 seconden voordat we naar het nieuws gaan. Ja, nou ja, dus... goed, uh, stand van zaken. Dan nog even voor uh, de mensen die uh, de Fomeleen willen weten. Ricardo uh, Ricciardo 1, Vettel 2, Hamilton 3. Tot zover. Het ritme van Zier. stappen nou, problemen met problemen met de 4.5 En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN. En als Nieuws van oh, Tot zover het ritme van ZFM. Via de Kabel op 104,5.